Bidens voorgangers hebben op president Reagan na... de erkenning van de genocide altijd vermeden. Ze vreesden dat zo'n erkenning de relatie met NAVO-partner Turkije zou schaden. En drie wedstrijden in de eredivisie vanavond. PSV won thuis met 1-0 van FC Groningen... en stelde daarmee het mogelijke kampioensfeest van Ajax nog even uit. Pekswolle won met 2-0 uit bij Herenveen. En Sparta-Rotterdam won ook met 2-0 van VVV Venlo. Het weer. Vannacht is het droog. Het wordt 0 tot 2 graden. Morgen opnieuw een droge dag met vooral in de middag zonnige periode. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouwen. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is <laughs> lief, hè? Werken kan vanuit huis...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 From this groove came the groove of all DJ DJ What you waiting for?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 Pistelli. Your house is my house. Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> Inconsof mixes the noise. Mr. Chiavistelli. Cavistelli. And this is my house. Nine.